Kasper Meijer met het NOS Journaal. Agenten zijn massaal aanwezig in het centrum van Ede vanwege een dreigende situatie in een populair café. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormt iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving. Meerdere bronnen spreken tegenover de NOS van een gijzeling, maar de politie en de burgemeester van Ede kunnen daar op dit moment niets over zeggen. De omgeving is afgezet. Voor de zekerheid worden zo'n 150 woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis. Vanwege de politieactie rijden er geen treinen tussen station Ede-Wageningen en Barneveld zuid in verschillende gemeenten krijgen daklozen vaker boetes voor het slapen in de buitenlucht. Een landelijke registratie is er niet, maar alleen al in Rotterdam werden vorig jaar 716 bekeuringen voor buitenslapen uitgedeeld. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. In Almelo ging de gemeenteraad deze week nog akkoord met de invoering van boetes voor buitenslapers. Dat is een opvallende ontwikkeling omdat bestuurders het erover eens zijn dat het geven van dit soort bekeuringen geen oplossing is voor overlast. Een beruchte bendeleider in Haiti staat open voor gesprekken over de toekomst van het land. Dat heeft Jimmy Cherizé, beter bekend als barbecue, gezegd in een interview met Sky News. Cherizé overweegt een staakt het vuren als hij wordt betrokken bij die gesprekken. Buurlanden proberen een oplossing te zoeken voor het bendegeweld in Haiti. Cherizé zegt ook dat militairen en agenten uit het buitenland als vijanden worden gezien. Het geweld heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, meldde de VN gisteren. Het weer, bewolking vanochtend en vooral in het westen soms wat regen. In het oosten laat de zon zich zien. Daar kan het vanmiddag 19 graden worden. Er staat niet veel wind. Morgen grotendeels droog, maar later in de middag wel regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Het FM-radioprogramma dat u elke zaterdagmorgen van ja, we zijn, uh, de hoogte brengt van alles wat er in ons mooie dorp gebeurt. Pardon? Pardon. Ja, we zijn een beetje merkwaardig begin allemaal, maar uh, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, ons uh, wekelijks programma op de zaterdagochtend. En wel gezellig. Robbo Race Café. Ja. Geen race dit weekend, volgende week weer. Volgende week in Japan? Volgende week in Japan, 7 uur begint dat, maar dat is wat anders. Maar we gaan even kijken wat we allemaal gaan doen, deze uitzending. lekker koekje erbij. lekker koekje erbij, we gaan straks praten met Dick Ruiter, die zit al tegenover ons, van de brandweer Zandvoort, over de brand bij U. onder andere. Carine Veren die is bij de nieuwe winkel van Jutters geluk geweest in de Kerkstraat, heeft ze een leuke reportage over gemaakt. Uh, van de bibliotheek komt Klaartje kosten over de actualiteiten in ja. onze bibliotheek. Jelme Koper in de tweede uur. Een terugblik voor de politiek in maart. Uh, plus de, uh, zeg maar de actualiteiten die er spelen rond uh, de opvang van de Staten. Er komt ook nog wel een uh, spreidingswet. En, en 30 uh, Um, mensen die moeten op, uh, worden opgevangen in het NH-hotel, dat weet ja. Ook, ja. Dankarina Veren weer. Dan Carine de tentoonstelling bunkers in het museum gaat ze met Gerardo doorheen. En we sluiten af met uh, Peter Bruining van uh, Golfclub de Zandvoortse. Hoe dat uh, allemaal gaat, rijdt en zeilt. En dat moet ik jou aanspreken, Hans. Dat uh, spreekt mij aan. Want jij bent, jij bent een, ja, een... Ja, ik een, heb nee. van de week nog een golf, hè? Lekker man. Ja, waar... waar, waar... Uh, ik was op Texel. Oké. Okay. Ja, uh, lekker gespeeld. Uh, prachtig weer. Dus helemaal top. Maar goed, we gaan nu uh, spreken over uh, de brandweer. En... Uh, we hadden natuurlijk afgelopen zondag... Uh, ...jij zat op de, uh, de spinning... Uh, uh, ja, ik heb gespind... Uh, op de, op de, ...bij de... En de dat was uh, onder andere met, natuurlijk met Marcel van Ré. Daar heb jij een uh, hele mooie foto van gemaakt. Daar heb ik een mooie foto ja. van gemaakt. Hè? Maar daar gaan we het niet over hebben, want opeens hoorden we allemaal... ...sirenes en gedoe allemaal. En wat bleek, uh, Ken Amjou... Uh, uh, ...stond in de brand. Ja, Dick, Dick Ruiter uh, kan er alles van... ...want hij was op uh, dat moment bevelvoerder. Bevelvoerder, ja. Jij, jullie kregen een... een, een, een Bericht over uh, hey, uh, ja. wat er, uh, wist je meteen wat er aan de hand was? Of dacht je van. Nee, het, het eerste bericht wat ik binnenkreeg, we stonden eigenlijk op een, op een andere locatie, even met een omgevallen stijger uh, in Zalvoort-Zuid. Uh, in oh. Waren we aan het uh, weer nou ja, een beetje demonteren om hem uh, half in de, uh, bij de buren in de tuin. Uh, de eerste melding was voor mij uh, ja, een, uh, een rookverschijnsel uit een schuur in de, uh, van de Molenstraat. En wist je meteen dat het om het pand van uh, nee. Kermjoeg ging? Nee, dat niet. Nee. Nee. Maar Van de Molenstraat is het natuurlijk een drukke straat, hè? Met, tenminste met veel woningen. Ja. Dus dat, dat is dan denk je meteen van, oh jee, het is, ik hoop ja, niet dat, het... dat Ja, aan de andere kant ga je, je gaat gewoon die kant op en Kijken, kijken wat, weet, wat er, er aan ja. de hand is, ja. ...van plannen in je hoofd gaan beginnen bedenken. Maar nee, dat iets, werkt ook uh, niet zo, hè? Wat, wat, wat, wat zag je als eerste daar? Toen toen uh, veel rook. En, en het was meteen duidelijk dat het om het uh, om het ja. ging, zeg maar. Ja. Uh, in plaats van een, uh, een schuurtje waar een oh, oh, oh. e-bike e in stond te roken bijvoorbeeld, was het uh, dat was uh, is een, een, ander een ander verhaal. Een ja. flinke brand, he, uitslaand ook. Hij uh, was nog niet uitgekomen slaan toen ik uitkwam. Toen ik aankwam. Maar uh, doordat uh, ja, het best wel een uh, beste oppervlakte is van zo'n pand. ga je dan natuurlijk met, uh, al meteen uh, opschalen. want ik heb wel wat handjes nodig. Uh. Ja. Hoe lang duurt het voordat jullie uitrijden. Uh, totdat je zeg maar voor de deur van de, van de Molenstraat. Uh... Ja, dat ligt er een beetje aan. Als dat uh, overdag is. Kijk, over Post Sanford is een uh, zogenaamde combipost. Mm -hmm. Dus overdag zit daar een beroepsvloeg van, uh, van 7 tot 5. Ja, die gaat binnen één minuut. gaat die auto de deur al uit. Uh, S'avonds, s'nachts, weekend is het uh, uh, vanuit de vrijwilligers uh, de taak. Dus ja, dat zal gewoon een 3, 4, 5 minuten duren voordat uh, iedereen te plaatsen is. Want je begrijpt, ja, iedereen moet ja. van huis afkomen. Snel naar de scène. Maar je hebt wettelijke aanrijdtijden. Je moet binnen zoveel minuten ergens zijn. Hè? Dat, ja. is, dat is gewoon zo. Acht maar ik neem aan dat jullie op tijd waren dat ja, sowieso. Hè? Dat ja, dat ja. Ja. Ja. Nou goed, dan kom je eraan en dan uh, denk je van, oh jee, midden in een woonwijk, uh, ja. we gaan het meteen opschalen. Was ja. Dat? Ja. ja, voor mij meteen duidelijk dat ik uh, handjes nodig had en dat ik hier ja. tien minuten klaar was. Uh. En uh, dan is het één seintje en dan worden uh, omliggende korpsen uh, ingeschakeld. En die komen ja. dan uh, richting Zandvoort? Ja. Vanuit uh, Zandvoort is dat eigenlijk de eerste auto uh, vanuit Haarlem, vanuit Zeilweg zeg maar. Ja. Dat is de eerste of volgende en dan uh, ja, Hemestede nummer drie zeg maar en, zo. Ja, en Hoeveel zijn er uiteindelijk gekomen, hoeveel korpsu? Uh, ja, <laughs> verschillende types voertuigen zeg maar, van, uh, zeg maar uh, blusvoertuigen zeg maar, zijn er ja, vier. Ja. Voor een grote brand is vier, dat je uh, aan, aan iedere kant zeg maar uh, rond de kubus, zeg maar, uh, de ja. kant staat één brandweerauto. En jij bent dan degene die bepaalt dat uh, uh, de uh, korps dat uit andere... Uh, gemeentes die hierheen komen? Uh, nou, het, is, het gaat heel makkelijk. Als ik zeg uh, grote brand aan de meldkamer, dan weten we wat er is. aan de hand is. Dan je eigenlijk alles uit te rollen. En, uh, uh, ja, ja, ja. en dat heet dan de grip, hè? Grip 1-situatie ja, werd het? Ja, jij weet ook heel veel. Dan ja. kunnen nog één keer uitleggen wat grip ook ja, is. Grip, de, omdat we de, ook de naastliggende uh, woningen moesten gaan ja. opruimen uit voorzorg, eigenlijk vanwege de rookontwikkeling. Uh -huh. Ja, dan wordt het eigenlijk vanzelf opgeschalt naar een gripsituatie, omdat je dan ook inderdaad mensen uit hun huizen gaat halen, die zal je ergens anders onderbrengen ja. uh, Maar grippen staat voor? Uh, groot risico Oh ja, groot uh, incident ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, dan, dan krijg je uh, ja, iets ander, uh, ja. andere Ja, ja. En gelukkig zijn er heel veel collega's die dat stukje uit handen nemen, want dan kan ik me goed ik. op de, op de brandbestrijding, zeg maar. Was het een makkelijke bron om te bestrijden? Of? Uh, nou, bij binnenkomen zijn we heel even naar binnen gegaan. De, de voordeur geforceerd, maar het stond was een uh, beetje warm. zo vol met rook <laughs> en de temperatuur was zo hoog. Dat we uh, ik heel snel besloten hebben om uh, naar buiten weer te gaan. Dat huh. uh, zijn we van buitenaf verder gaan, uh, gaan inzetten. En zodra daar de mogelijkheid was om weer verder naar binnen te gaan, dus ben ik met mijn ploeg gewoon weer naar binnen gegaan en dan kunnen we hem gewoon verder afblussen binnen. Ja, want er was veel water ook nodig, hè, waarschijnlijk. Ja. Maar... En uh, dat was een probleem ook. Want, uh... Nou, in principe, we, we zijn, uh, sinds uh, een paar jaar zijn we gestopt met de brand, ondergrondse brandkraan in uh, sowieso in Kermeland. Ja. Dus we hebben daar hele mooie water, watertankvoertuigen ja. uh, in de plaats gekregen. En, um... Ja, dat werkt, dat werkt prima eigenlijk. Dat, uh... Maar uh, dat was voldoende of niet? want Ja, ik heb geen seconden zonder water Nee, gezet. dat begrijp ik, maar ik zag een aardige foto. Want er de, liep een slang over ja, de Van de, Lenneweg, de, ja. richting Vijverhut. Uh, ja. Waarom is dat gedaan dan? Uh, we beginnen zeg maar, onze inzet altijd met die watertankvoertuigen, maar dan ben je natuurlijk beperkt. Onze, onze voertuigen hebben ongeveer een 16.000 liter water aan boord. 16.000 liter, oké. Ja, grote okay. watertankvoertuig uh -huh eigen blusvoertuigen hebben ongeveer 2.250 liter water. Mm -hmm. Daar kunnen we altijd mee beginnen. Is dat gewoon uh, leidingwater? Ja, is gewoon, uh, is gewoon leidingwater. Gewoon uh, drinkwater, zeg maar. Ja. Is dat niet zonde? Uh, ja... <coughs> Aan de andere kant, we, we, we ja, gebruiken wel, het ook om bijvoorbeeld een uh, schuimvormend middel te maken. Ja. En als ik dan uh, water uit de sloot pak, dan uh, kan het misschien voorkomen dat ik een heel raar schuim of helemaal geen schuim verbinder heb. Je ja, kan ook heb. zeggen, van ik neem zeewater? Ja, zeewater is uh, vanwege het zout is natuurlijk wat lastig. En um, ja, hoe kom ik aan mijn zeewater? Slang uh, naar het strand. Ja? Ja. <laughs> ja. ja. Dat is een beetje lastig, hè? Een beetje lastig. Ja, nee, nee, daar ben ik het een beetje eens. Maar uh, op een gegeven moment konden jullie wel gebouwen gebouw in, neem ik aan. Ja. En, en wat trof jullie daaraan dan? Uh, ja, uh, geblakerd uh, allemaal. En, uh. Uh, maar wat, wat stond er nou eigenlijk in de brand? Uh, ik heb geen idee. Ja. Je hebt een houten uh, vloer, het uh, uh, uh, uh, kon uh, branden aan aan natuurlijk. Dus in, de, in de zaal zelf zit een houten vloer en die was ja. wel een beginnend aangestraald. Dus die was wel een stukje echt ook weggebrand al. Okay. Uh, ja het, het is daar ergens in midden in het pand is het begonnen ja ja, ja. ja ik heb ja. foto's gezien ik heb daar heel veel gesport en ik heb foto's gezien het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal uh, uh, die, die die hele uh, zeg maar de bar waar je binnenkomt ja. was volledig weg en uh, ja, de zaal heb ik geen foto's van gezien. Nou, wie, wie maakt die foto's? Doen jullie dat? Uh, ja, we hebben speciale uh, fotografen van de, van de veiligheidsregio, die kunnen dan... Uh, oh, ja? oh ja? die... Uh... Ja. En er wordt dan uh, later bekeken van waar het, waar het is begonnen en ja. moet? Uh. we hebben ook een, uh, een, een team brandonderzoek, die bijvoorbeeld uh, na afloop gaan ze bijvoorbeeld ook uh, zo'n pand in. Mm -hmm. dat, zijn ook, uh, dat zijn echt brandweercollega's die dan uh, ter plaatse gaan en omkleden en die ook... Uh, proberen om ja, de oorzaak te vinden. Of... Ja, ja. De oorzaak, uh, je noemt het al, is, is er een oorzaak aan te wijzen? Nee. Aangestoken? Ja. ja het zou kunnen doen ja. maar het is niet bewezen in ieder geval. Dat er ook wel eens kinderen in spelen de laatste tijd. Hè. Ja, want er uh, waren wat... Uh... Maar het is wel heel bijzonder dat in 2021 is Kimmieu in Haarlem uh, uitgebrand. Ja. ja. En ja. uh, wordt er dan ook naar gekeken? In, of er uh, een relatie is? Nou ja, ja, niet door ons in ieder geval. Nee, dat nee, nee. nee, nee, nee. nee. is meer uh, politie en zo. Nee, ja, ja, de politie is dat politie of meer zo'n gerechtelijk ja. onderzoek ja. naar ja. Ja. En, en, en, en dan dan. natuurlijk verzekeringen. Ja. Ja. ja, ik kom alleen maar om, uh, om te blussen. Dus <laughs> ja. <dan weer>, uh, <laughs> ah, jullie zijn ja. wel druk de laatste tijd, hè? Ja, want er wordt ook nog laat... een brandje in de Franswaanstraat. Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, ja, dat, ja, het is toch al hol, al de hol of, Ja, hol hè stilstaan. Je kan er ook weinig uh, ja. pijl op trekken moet Maar echt hele grote branden zijn er niet zo heel veel geweest nee. de laatste jaren. Hè? Ik bedoel, ik kom me nog wel herinneren die brand op de Hanemersstraat. Bijvoorbeeld de jaren, zijn, uh, heel lang geleden. Hoor. Is heel lang geleden. Maar dat zijn grote branden natuurlijk. ja ja, bedoel, maar ja, die goed, je... we hebben natuurlijk, uh, de gebouwen worden ook steeds veiliger. Hè? Dat is ja, waar, ja. ja met de uh, ja. rookmelders. de ja. die we verplicht zijn tijdens de nieuwbouw en zo. Ja, dat scheelt ja, ja, dat scheelt ja, gewoon wel. Je ja. natuurlijk uh, niet heel veel last van, uh, van de elektrische auto's. De, de, nee. Want op het moment dat een, dat een, uh, i, i, een elektrische auto gaat, gaat branden, dan krijg je hem niet meer uit. Nee, dat is wel een, uh, wel een dingetje. Ja, ja, ja, ja. maar zoiets gebeurt in Zandvoort hè? in de nee, parkeergarage of zo, gelukkig. Ja. Elektrisch scootertje wel een keer, maar dat valt, er viel me we wel mee. Maar, maar oefenen jullie daar ook op elektrische ja. autobronnen? Ja. Ja. ja. Dat is wel lastig, hè? want je moet hem helemaal inpakken volgens mij. Ja, je moet hem eigenlijk onderdompelen. Onderdompelen inderdaad, en dan moet je hem eigenlijk zeg maar, een, uh, een dag of vijf of een week laten staan in het water voordat hij ja. echt helemaal, uh, de reactie helemaal uitgewerkt is. Ja, ik zie, uh, ja. Maar ja, ja, lastig. Maar, even, ja. Ja, maar ja, als, dat in, als dat in een, in een parkeergarage ja, gebeurt, dat is het is een, ja. een ja, probleem? Nou ja, het is een keer gebeurd, he? in de garage in Haarlem. Ja, en, dus, uh, dat was een goede brand, ja. Dat moet ik zeggen, dus zijn uh, ja? volop mee uh, met ontwikkelingen bezig en dat soort, ja. Uh, yeah. Maar jullie kunnen er wel op oefenen, want ik zie bij open dagen wel eens, er uh, staat zo'n autootje en die staat ook in brand. Ja. Jullie, uh, maar ja. met elektrische auto's is dat... Uh, ja, nog. Eigenlijk, eigenlijk hetzelfde, eigenlijk, elektrische auto's zijn eigenlijk gewoon een brandend voertuig wat we dan uh, ja. uh, kunnen, ja. kunnen blussen. En uh, vaak met elektrische auto's, die het daarna weer op, want het chemische proces blijft gewoon van binnenuit doorgaan. Ja. Gaan. ja ja als je dan bijvoorbeeld in een, in een, in een container kan uh, het voertuig in een container kan duwen of rijden en dan ja. afsluiten en dan vol pompen met water ja dan is het eigenlijk dan, een, uh, dan, dan, dan ja. zou die wel uit moeten zijn zo maar zeggen Naar ja een moet hij dan wel uh, Na een week ja. hij moet een week zitten echt waar ja dat geloof ik en, uh, ja ik kan me voorstellen dat al dat bluswater is natuurlijk allemaal veronderreiner waar ga je naartoe je ja. kan het moeilijk zou in het putje laten lopen dus bij ja. ja, die accu's en dingen, ja dat geloof ik graag accuzuren en ja dat geloof ik graag ja ik heb begrepen dat je jullie een beetje tekort uh, aan uh, vrijwilligers hebben. Ja, eigenlijk uh, landelijk. Uh... <laughs> Vertel eens, hoe, hoe los je dat op? Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, zo'n actie we hebben uh, vorige week een uh, heel Stanford allemaal met brieven uitgegooid en zo uh, aan mensen gewoon gaan allemaal willekeurige adressen uh, brieven uit uh, in de bus gegooid met joh kom uh, als je enigszins interesse hebt kom een keer langs op een, om mensen uit te nodigen en uh, maar komen daar reacties op? Uh, toevallig waren er twee mensen. Waren er de afgelopen oh. uh, oefenavond waren er al twee mensen geweest. Oké. Okay. Ja. Ja, hoeveel mensen hebben jullie nodig? Uh, ik denk dat we zeker wel een tien man extra maken. Okay. Ja. ja, we wel gebruiken. Ja. Ja. Want ja, hoeveel vrijwilligers zijn er nu zeg maar, ongeveer? Nu ongeveer maar maar dertig. als we op volle sterkte zijn, zouden we er om op, op, op, op 40, uh, 40 mannen. En okay. hoe kunnen mensen zich aanmelden? Uh, ja, Door te beginnen gewoon, kom gewoon eens een keer lang. Iedere dinsdagavond hebben wij bijvoorbeeld oefenavond. En dat vanaf is acht, in, in Noord, hè? In de Neestraat, nieuw ja. Brand, zeg maar. Uh. Dus als je daar uh, gewoon langs kunt komen. Als je enigszins in uh, het idee hebt van het lijkt me wel leuk. Rond dus 7 uur of zoiets. Of... Vanaf half acht is dus daar altijd mensen. Okay. Uh, ja. Officieel is de dinsdagavond, oefenavond tussen 8 en 10 voor ons. Maar uh -huh. vanaf 7 uur half acht zijn er altijd al mensen met voorbereidingen bezig. Uh, op zaterdagochtend hebben we altijd onderhoud voertuigen. Dus dan gaan we ook alle voertuigen naar lopen. Dat is van 10 tot 12. Uh. Dus ook iedereen van harte welkom. Uh, ja, ik, deze... Dus dat kan je doen zonder aan te melden? Ja. Uh, wat, wat, uh, uh, wij zijn bijna 70'ers, maar wij kunnen er niet meer in. Ja, het het oh, nee, nou, dat, ja, ja. ja. ja, dat wordt wat lastig. Ja, dat is wel zeg hè? Ik zie jou Maar het wordt wat lastig. Nou, wat is er een bepaalde leeftijd uh, aan ja, gebonden? Het is zeg maar tussen de 18 en de 45. Uh... Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Nou, die is tijd is voorbij. Ik, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. ja. Ik wel juffel, maar, maar ja, goed, overal is er uh, een gebrek aan vrijwilligers. Ja. Hè? Ik bedoel, KNRM, uh, ja, sportverenigingen, ja, noem, noem, noem maar op. Ja, noem het maar op. Dus uh, het is toch wel lastig. Verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk toch dat het voor mensen wel, wel aardig is om het een keer te proberen, toch? Ik zeker, echt, en je bent mooi, er geen, ja. geen tientallen uren per maand aan kwijt. Het is fantastisch mooi werk gewoon ja, mensen ja. lopen en dan zeker in je eigen dorp bijvoorbeeld. Ja. Is mooi, het is... Maar jij, jij bent dan in dienst? En, ja. uh, en je bent ook vrijwilliger. Ja. Hoeveel tijd gaat er dan voor jou in zitten? Uh, ze gaat af en toe wel <lacht> <lacht> Een beetje te veel. We ja, ja. Ja? luisteren mee, dus ik moet uh, af en toe wel... Uh, ja, ja, ja. Nee, dat is ook zo. Er gaat best wel veel tijd in. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Ook als vrijwilliger. Hoeveel als tijd als ben je Zeker in het begin met opleidingen. Zo moet je toch wel denken. Ja, de eerste anderhalf, twee jaar. Uh, één avond in de week alleen een opleiding al. En mm -hmm. dan komt die oefenavond er nog bij. Dan komt af en toe een, een, een, een, een zaterdag een, een oefendag. Uh, waar we naar een oefencentrum gaan ja. bijvoorbeeld. En als je dan, als je dan een brand hebt. Uh, ga je dan als vrijwilliger wil je er meteen mee? Nou, of is dat, denk dat... Ik niet. Als je opgeleid bent, als je volledig je examen en alle papieren hebt gehaald, dan mag jij. Uh, ja. Maar hoe lang duurt dat dan, voordat je opgeleid bent? Uh, ongeveer anderhalf jaar ongeveer. Anderhalf jaar dus, toch wel? Ja, en dan mag je mee. Beginnen uh, de basisopleidingen, landschap uh, ja. zoals dat heet, uh -huh. heb, je, heb je binnen. Ja. Ja. Ja, Worden dus, jullie ook wel eens opgeroepen door andere korps dat jullie daarheen gaan? Ja, nou, we zijn natuurlijk onderdeel van, van de in ja. Kennemeland. Uh -huh. Dus we gaan uh, ja, ook naar, naar, ja, eigenlijk uh, het hele district Kennemeland. Haarlem, uh, noem maar uh, op. Bovendien bij Uitgeest tot aan uh, de andere kant Lissabon. Ja, dat Dus uh, echt een ja. grote brand kunnen jullie ja. ja. ook weer. Ja, voor, uh, we staan regelmatig ook naar, naar een Haarlem of hmm. uh, ja, noem het maar op. Uh, ja. <coughs> nou, dat is uh, wel goed, ja. Ja, en en hoe, hoe is het met de voertuigen zo? Heb je voldoende materieel tegenwoordig? Ja, waarom zit hm je ja, nou een beetje te lachen? Ja, omdat dat mijn dagtaak is eigenlijk voertuigen. Oh, euh... Ja, ja. Oké. <laughs> <Zur bad> bestellen, afnemen, dat soort dingen. Ja, ja, maar. Dat de, ja, nee, dat hebben we goed voor elkaar. Er zijn wat nieuwe voertuigen gekomen, geloof ik. Ja, we hebben goede spullen, zeg maar. Eens. En uh, er zijn ook voertuigen naar Oekraïne gegaan, volgens mij, he? klopt dat ook? Ja? Ja? Daar ben ik ook nog bij betrokken? Ben je ook bij betrokken geweest? Oké, wat goed. Ja. Dus uh, dat, dat uh, loopt allemaal. Een eh, Ladderwagen hebben jullie ook, neem ik aan. Hè? Ja, ja, ja, ladder, officieel. Ja, ja, maar dat was toen ook een, nog een punt. Van, uh, moet die hier zijn, weet je wel. En, uh, ja. Ja. Maar die is er wel, hè? Ik bedoel, ja. als er bovenin Kees staat een flat... Hele mooie nieuwe autoladder. Ja, hè, toch, ja. hè? Ja, inderdaad. Ja. Nou, uh, uh, hartstikke goed. Uh, denk jij van, nou, dat wil ik nog even vertellen? Of... Uh, nou ja, mensen die dan eventueel... Uh... Kunnen altijd op dinsdagavond langskomen? Ja, uh, de Casena aan de straat. Misschien lijkt misschien het wat voor mij. Kom gerust langs. Uh, ja. Want, uh, ja. Je bent, uh, zeg ik, van harte welkom. Begrijp ik. Het, het gesprek maakt het een heel, uh, ja. heel duidelijk. En ondanks het feit dat het een serieus werk is, is het is gewoon een gezellige groep. Ja, ja, ja. Die spraken van jullie ja, wel lol, hè? <laughs> die hebben we wel een lol af en toe, toch? Ja, ja het is, het is, ik zeg wel vaak, met zijn makkelijk scoren, De man of de vrouw. Heel lang. Ja, dat is zo. Ja, ja. Uh, ja, je doet het eigenlijk altijd goed. Dat begrijp je begrijpt. De de tweede komt een rode auto voor de deur. Van die poppetjes beginnen. Ja, ja, ja, ja. Maar als vrouw ben je ook welkom als vrijwilliger. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, nou okay. Dick, mag ik je hartelijk danken voor je komst ja, graag en uh, ik wens je een heel goed paasweekend, zonder branden, hè, dan is voor ja, jou ook lekker rustig. Precies, uh, ja, als het voor is, we zijn er klaar voor. Ja, goed, goed. <laughs> hartelijk dank, we gaan okay. verder met muziek. Dankjewel. to the beach. Dat ja. ja, is er geen weer voor, hè? Nee, vandaag niet. Nee, splendid. Ik heb uh, vanochtend ook het strand overgeslagen. Het is ja, heel slecht ook, weer. Ja, gelijk ook. Goed, we gaan naar ons tweede onderwerp in het eerste uur. En dat is uh, onze razende reporter Carine Veren is weer op pad geweest. Uh, zij is naar de nieuwe winkel van Juttersgeluk geweest in de Kerkstraat. En daar heeft ze een uh, hele leuke reportage over gemaakt waar we nu uh, naar en gaan, gaan, gaan luisteren. Naar luisteren ja. Carina. Live op ZFM Zandvoort. Goedemorgen, Suzanne van Juttersgeluk. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was gisteren een hele bijzondere dag hè, voor jullie uh, ja, in de Kerkstraat. Het ja, ja was dat was Want hoe was de opening? Was, uh, hoe heb je dat ervaren ja, van het nieuwe pand van Juttersgeluk? Ja, dat was één groot feest, vond ik. En, uh, het was heel leuk dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. We hebben onze collega's uit, uit Zandvoort uh, uitgenodigd, uh, de burgemeester. Dat trekt natuurlijk ook publiek, want dan uh, ja. is het ook iets belangrijks. Dus ja. dat nou, is heel maar... fijn dat hij uh, tijd in zijn agenda vrij had. En wat, wat en, kwamen uh, er uit zijn woorden naar voren? Uh, nou, dat het eigenlijk heel belangrijk is voor Zandvoort om uh, alle bezoekers en bewoners te laten zien... Wat, voor, uh, uh, ja, wat wij vinden op het strand. Uh, dat uh, plastic niet op het strand thuis hoort En ja. Uh, ja, dat hij ook blij is met onze Jutters, onze community, die uh, elke dag van de week uh, het strand schoonhouden. Merk je dat er steeds meer mensen zich gaan aanmelden bij Jutters Geluk om mee te helpen? Ja, het is altijd een beetje in uh, golfbewegingen. En uh, ja, nu met zo'n aantrekkelijke locatie waar het, uh, ja, vind ik, ook heel mooi uitziet. Uh, dat trekt zeker weer mensen aan. Ja, dat klopt. Want uh, nu zijn er eigenlijk drie plekken in Zandvoort waar gewerkt wordt aan uh, uh, ja, eigenlijk het verwerken van het gevonden plastic op het strand. Dat is A in Noord. En dan Even. hebben we de winkel in de Kerkstraat. En dan hebben we nog de unit bij, uh, um, op het strand bij de haven. Uh, het strand, uh -huh. paviljoen, de haven. Um, wat is het grote verschil nu tussen de unit op het strand en de winkel? Want ze hebben beide een werkplaatsje, toch? Of een beide een atelierachtige um, ja, nou, om het duidelijk te maken? Ja, ik, ja, eigenlijk is het. Uh, zijn die drie uh, verschillende plekken nodig om ons hele proces uh, zeg maar te kunnen doen. En uh, de juli unit daar hadden we in de zomer hadden we daar ook een demonstratie stukje van, uh, dat, was natuurlijk, dat is natuurlijk eigenlijk veel te klein ja. en dat hebben we daar zo neergezet om het publiek te laten zien, maar we hebben ook gemerkt dat dat uh, nou ja, best wel klein en op elkaar is. En gelukkig hebben we daarvoor dus een grotere werkplaats in Zandvoort Noord, en want we hebben twee ovens en twee swerders en we hebben nu ook nog twee andere uh, apparaten waarmee we plastic kunnen gieten kunnen we nog mooiere producten maken. Dus de Jut Unit is eigenlijk hoofdzakelijk als uitvalsbasis voor het Jutten, voor het strand op te gaan waar het proces begint. Oh ja. Dus waar we van waaruit we verzamelen de emmers uh, hebben staan de sorteerbakken en ook onze gasten ontvangen vanuit het bedrijfsleven die met ons het strand op gaan. Ja. Nou, dan kun je je voorstellen dan komen alle volle emmers van het strand en daar maken we dan bij de Jut Unit ook een eerste sortering en het materiaal dat we dus goed kunnen gebruiken... dat is eigenlijk het nog vieze en grove materiaal. Dat gaat naar de uh, werkplaats in Zandvoort Noord. En daar verwerken we het tot granulaat. En kunnen we het in de ovens doen... en in onze uh, injector en extruder. Dat zijn woorden uh, ja, voor weer andere apparaten. En... Um, oh, misschien onze... Uh, maar uh, jullie maken daar dan... Uh, ja, vanuit, vanuit de, Zandvoort, vanuit de uh, werkplaats in Zandvoort komen de producten naar het atelier... waar het verder afgewerkt en afgemaakt ah, wordt. Oké, okay. en dan ja. in, in de winkel kunnen mensen toch ook een stukje zien... wat er in dat atelier gebeurt en uh, dan verschijnt ja. het in de winkel... zoals uh, uh, zeepakjes, uh, sleutelhangers. Ja. Um, ja. Wat hebben jullie nog meer wat jullie verkopen? Uh, nou, we gaan binnenkort ook plantenpotjes uh, verkopen en maken. En je kunt je voorstellen dat wat uit de oven komt... dat dat nog afgewerkt moet worden in het atelier in de winkel. Maar we maken ook handmatig allerlei uh, uh, spullen. En dat, dat wordt wel helemaal in het atelier ook gedaan. En merk je dat, uh, dat de mensen die binnenkomen... we hebben natuurlijk zoveel toeristen ook... Uh, dat ze denken van ja... Uh, dit is allemaal natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat komt eigenlijk door het feit dat er veel aanspoelt. En dat mensen uh, dingen op het strand laten liggen. Uh, ja. Dat stukje preventie. Uh, uh -huh. Geven jullie daar dan ook voorlichting over? Of, want jullie zijn eigenlijk uh, degene die het er weer afhalen van het strand. Jullie willen het uh -huh. mooi schoon houden. Maar uh -huh. er moet ook natuurlijk een stukje aan de voorkant gebeuren. Wat natuurlijk van Zeker. de zomer ook wel natuurlijk plaatsvond. Ik geloof de sombrero's die dan over het strand liepen... om juist mensen weer bewust te maken van... kijk eens, jullie staan nu op, jullie lopen nu weg. Maar er liggen nog allemaal emmertjes en, uh, en allerlei andere ja. plastic uh, afval. Jullie lopen gewoon ja. weg. Ik vind het uh, echt ja. heel bijzonder dat mensen dat überhaupt kunnen. Maar ja. uh, zijn, is dat ook je, een deel van jullie taak? Zeker, dat is ook het verhaal als we erbij willen vertellen. Ja. Dat, dat plastic is voor eeuwig... Dus alles wat je achterlaat, dat blijft, hè, alle, alle plastic in de wereld, en er komt steeds meer nieuw plastic bij, ja. uh, vervuilt onze, uh, onze planeet. En uh, denk goed na, dat, dat vertellen we in de winkel ook, dat verhaal, over wat je koopt en hoe je het gebruikt. Ja. En eenmalig plastic moet je gewoon niet gebruiken en wij willen laten zien dat dat plastic dus ook heel waardevol is om hier nieuwe dingen van te maken. Gelukkig, dus dat, ja. dit is maar één klein schakeltje in de oplossing van het hele plastic probleem. Ja. Want eigenlijk moeten we het natuurlijk zien te voorkomen en niet kopen, sowieso, of alternatieven ervoor kopen. Dus dat, dat, dat is natuurlijk het verhaal dat we erbij vertellen. Ja. Als ik uh, met jullie mee ga jutten, dan beginnen jullie vaak ja. met, met de vraag... hoeveel plastic denken jullie dat er in de zee verdwijnt, of in de rivieren en uiteindelijk in de zee. Ja, en dan uh, gaat iedereen natuurlijk van alles noemen. Mm -hmm. We zouden bijna hier een, uh, een quizvraag bij uh, kunnen verzinnen. Dat mensen ja. er dus over nadenken, want het is gewoon zo inmenselijk veel... Uh, ja. dat je ja. gewoon bijna het niet kan beseffen dat dat in onze zeeën drijft. En uh, ja. er zijn natuurlijk okay. zoveel goede initiatieven. Uh, bijvoorbeeld die Bojan Slot... Slat, Bojan Slat, ja. he, die uh, ja. interceptors heeft voor in de rivieren. Uh, want ja, er komt een orkaan en hup, alles verdwijnt weer in de wateren... en uiteindelijk in onze zeeën. Zijn onze stranden ja. nog wel vergeleken met, he, wat ik wel eens hoor... ik ben nooit echt in Azië geweest, maar zijn onze stranden nog vrij schoon natuurlijk. Mooi schoon. Ja. Uh, we doen er ja. ook veel aan. Maar merk ja. je ook dat er steeds meer strandtenten ervoor gaan om plasticvrije -vrij, uh, spullen te leven. Zoals geen melkkuipjes meer, geen uh, plastic rietjes meer. Geen, uh, merk je dat ook? Ja, ja de, uh, zeker. Uh, iedereen wordt steeds meer bewust ervan... dat dat, dat gewoon uh, uh, ja, schadelijk is voor het milieu. Het is, alleen, uh, ook wij we leven in een maatschappij... waarin alles op gemak... Uh, ja. En alles moet gemakkelijk en snel gaan, en dat geldt ook wel voor patroonzuchters die soms ook noodgedwongen, omdat ze hè, een, een drukke zaterdag is en er geen andere materialen voor handen zijn, toch weer kiezen voor plastic. Ja. En uh, ja, daar zitten we een beetje in dat systeem, zitten we een beetje gevangen. Dat geldt voor mij hè, als privépersoon ook. Ja. Ik, uh, ik vind het heerlijk om uh, hè, op het land. Uh, ...ergens in de buurt om een verse groente te halen... ...maar dat is niet genoeg voor de hele week. Nee. En je hebt het druk met werk... ...je moet ook zorgen dat je brood op de plank kunt betalen, überhaupt. Mm -hmm. Ja, en dan ben je dan toch naar de supermarkt... ...waar alleen maar iets uh, te krijgen is... ...wat dan toch weer in plastic verpakt is. Ja. En uh, ja, sta je, heb je eigenlijk geen andere keus. Ja. En dat ja. is eigenlijk waar we... ...ja, dat is een hele taal, lange termijn... Uh, Gebeuren. natuurlijk om dat echt te veranderen. Maar eigenlijk zouden we alles rustiger en langzamer moeten ja. gaan doen. Ja, gewoon weer uh, um, melkkannetjes als je een kopje koffie bestelt, een melkkannetje, ja. een porseleinen melkkannetje ja. erbij. <laughs> maar ja, ja dat, precies. Ja, of inderdaad uh, alle strandtenten die in ieder geval uh, ook jongeren aanstellen, maar ook anderen die dan om de zoveel tijd even het strand aflopen toch het grootste gedeelte weer uh, van het strand afhalen. Uh, ja. Je ziet ook wel eens heel leuk op Instagram kinderen die dan uh, zoveel hebben opgehaald. En dan mogen ze het inleveren en dan krijgen ze daarvoor een ijsje. Of een, uh... ja. Maar ja, dat ijsje moet dan niet weer ook in uh, plastic zitten. <laughs> Want dan heb nee. je weer hetzelfde. Maar um, mensen kunnen. We hebben ook wel ze... een project bij de vakantieparken: dan uh, kunnen, de, uh, kunnen ze met een, uh, een afvalbindo-kaart en een routekaart het strand op. Met een emmertje van Juttersgeluk. Wat goed. En als ze dan terugkomen, dan krijgen ze ook een, uh, een glaasje limonade bijvoorbeeld. En bij de roompopparken, bij uh, de lakens en bij centerparks. Ja, uh, wat een goed initiatief. Het maakt de ja. kinderen ook heel bewust. Ik vertel het ook in de klas hoor. En dan zeggen ze mm -hmm. wel eens... Juf, ik heb, uh, in Spanje heb ik een uh, ballon uit het water gehaald. En uh, ja, dat is toch leuk om te horen dat ze dan... Ja, ook bewust zijn van, ja, dat drijft gewoon op een gegeven moment af. Uh, ik ben ook ja. heel blij dat het uh, ballonnen oplaten uh, steeds meer ja. verboden wordt op de wereld. Want ja, dat zie je ook als je gaat jutten. Nog best wel veel liggen, hè? Ballonnen met, ja. uh, met touwtjes eraan. En, uh, en hoeveel mensen jutten, want jullie gaan elke dag het strand op, hè? Met ja. een groep. En kun je dan ja, zomaar aanmelden? Bijna. Kun je dan gewoon meelopen? Of uh, is het gewoon een vaste club van juttersgeluk die dat doet? Ja, we hebben wat... Uh, uh, de mensen die dat uh, elke week doen op, uh, op de verschillende dagen. Dat zijn mensen die om wat voor redenen ook geen betaald werk kunnen doen. En daar zitten ook wat meer kwetsbare mensen bij. Dus we vinden het altijd heel fijn als iemand uh, kenbaar maakt dat hij mee wil gaan. En ook met welke intentie. Of dat gewoon zomaar één keer is. Oh ja. Dan willen we vragen om gewoon via onze website een plekje te boeken. En dat kost dan geld om onze organisatie ook te steunen. Oh ja. Yeah. He, want het kost ook allemaal tijd. en uh, he, We moeten yeah. de een en ander coördineren. En als je de intentie hebt om voor lang langere tijd bij ons vrijwilliger te zijn... Ook, ...ook een zorgvraag hebt waar we je bij kunnen helpen... He, ...om een week of dagritme te kunnen bieden met onze activiteit... ...dan is het fijn om even met Heijske van onze organisatie contact op te nemen... En dan kijken we van, nou, in welke groep en op welke dag is dat, uh, past dat het best? Maar wat mooi, dus het heeft Zo. ook nog eens een heel erg andere functie. Zeker, ja. ja. We, we, zijn, uh, eigen, we hebben eigenlijk een hele grote so sociale functie. Juist. Dat, dat ligt eraan tegen ons dan. Ja, ja. ja. En nou. we, we verstrekken waardevol werk aan mensen die dat uh, ja, in een gewone reguliere baan... Uh, Waarbij dat niet lukt. Ja. ja, nou super hoor. Want uh, dit doet zoveel mensen goed. En het doet ons strand goed. En uh, ja. op welke locatie kunnen we het vinden? Welk nummer is het op, in de Kerkstraat? Um, op nummer 1A. Ja, het is helemaal dus het bovenaan is een beetje hè? Bovenaan de Kerkstraat. Ja, ja. ja klopt. Nou. Bij, uh, waar vroeger altijd een schoenenwinkel zat. Oh, ja. Dat weten heel veel mensen nog. Ja, maar je ziet uh, buiten ook een, uh, een roestvrije... Uh, of een roestachtige fles staan. Ja, en daar top. kunnen de mensen ook hun ja. doppen in gooien en hun flesjes. Ja, ja, dat ja. Heb ik gezien. die gaan we dan ook weer recyclen. En ja. de etalage vind ik er ook heel aantrekkelijk uitzien... dus iedereen moet gewoon even een kijkje gaan nemen. Ik, ja, uh, lijkt me leuk. Ja. Ik wens je heel veel uh, succes ermee... en ik uh, stap zeker binnenkort even binnen. En dan gaan we ook weer uh, jutten... om uh, het ja, strand weer leuk. een stukje schoner te maken. Ja, en mensen die dan uh, hè, wat uh, aan een rolstoel gebonden zijn. We hebben ook een uh, achteringang, wat wat makkelijker toegankelijk oh, wat is. Goed. Als ze binnen willen kijken. Nou. Uh, binnen Ja, het was niet zo eenvoudig om een plek te vinden in Zandvoort. Dus ja. helaas heb je wel een trappetje voor de deur. Maar uh, daar gaan ja. we ook nog aan werken, om dat wat toegankelijker te maken. Maar het is wel een A-locatie. dus dat is fantastisch. Ja, zeker. Ik uh, wens je een hele mooie dag. En uh, dat er veel mensen de winkel in mogen lopen en de andere unit op het strand. Ja, jij ook. Hartelijk bedankt, bedankt voor je tijd. Oké, okay, okay. goed. Dag hoor. Dankjewel. Na. Oh. Karina hier live op ZFM Zandvoort. Try to find the words I give you Don't have the courage to come appeal My chance for getting up So insane What is it about you that I of your Ja, dat was Green Day. The ja, zet hem maar uit. Zet hem ja, maar uit. Zet hem maar snel uit. Maar uit ik wil de, de discussie de, de, over de muziekkeuze van uh, Isabel Geurenson. Ik wil ook uh, de luisteraars uh, excuses ja, aanbieden exactly. voor deze interruptie. <laughs> Oké. Okay, nou ja, goed. Anders moet je... Uh, je kan het nu weer wat harder zetten hier radio. Want we gaan praten over de bibliotheek. <laughs> het, dat was natuurlijk At The Library. Daarom is hij maar uitgezocht natuurlijk. Hè. Dat begrijp ik ook nog wel. Uh, ja, Klaartje Korses zit uh, bij ons. Jij vond het mooi Klaartje. trouwens die muziek. Ja, nou, en het heet ook nog de library, dus heel ja dat is waar, en je hebt de band nog gezien ook ja, ik heb ze gezien live op Lowlands. Maar dat is al wel echt best wel lang geleden. Ja, ja. Maar uh, ja. Nou ja, goed. Uh, laten we het niet meer over Green Day hebben. We, gaan we maken over... een bruggetje naar de library. Ja, dan. Dat, begrijp ik, dat begrijp ik. Want jij bent programmamaker hè, bij ja, de uh, bibliotheek. Wat houdt, wat houdt dat in? Nou, ik ben programmamaker digitale geletterdheid. Ja. En dat betekent dat wij met ons team eigenlijk alles doen op, op gebied van digitale inclusie. Uh -huh. En uh, nou ja, de, de, er gaat natuurlijk steeds meer digitaal. En de wereld wordt eigenlijk steeds complexer. ...complexer... En uh, nou, voor een, uh, jonge mensen is dat, uh, die zijn het heel handig op social media, maar er wordt steeds meer ook vanuit de overheid gevraagd van mensen. En als je dat niet hebt meegekregen in je werk, of uh, oh. omdat je er niet mee bent opgegroeid, uh, dan lopen mensen toch tegen allerlei uitdagingen aan. DigiD bijvoorbeeld. DigiD bijvoorbeeld. Ja. Hier in Zandvoort ook Parkstart. Dus, uh, uh -huh. nou, daar krijgen we veel vragen over. En wat we in Zandvoort uh, doen is op iedere maandagochtend van 10 tot 12 hebben we Digitaal Spreekuur. Ja. Daar kunnen mensen gewoon langskomen met Allerlei vragen over de smartphone, de tablet, de iPad, de laptop, maar ook uh, dus inderdaad, over DigiD of uh, uh, belasting, uh, inloggen bij de Belastingdienst. En, uh, en wij uh, proberen, ze, proberen iedereen te helpen daarbij. Ja, ja. En als mensen nou geen uh, elektronische apparatuur ja. hebben, geen uh, iPad of geen ja. uh, computer, dan kunnen jullie voor hun. Dat, dat, dat gedeelte invullen? Ja, in principe is het zo dat uh, ondanks die hele digitalisering dat ook mensen zonder inderdaad een smartphone die moeten daar wel gebruik van kunnen maken. Ja. En uh, daarom is bijvoorbeeld met die sms-code, dus als je wel een telefoon hebt maar geen uh, smartphone, dan kan je alsnog je DigiD gebruiken. En je kan ook een uh, ingesproken voicemailbericht op je thuistelefoon ontvangen. Okay. Dus het is op die manier ingericht. Het werkt wel makkelijker met een smartphone. Of, uh... En wat wij op de maandag doen is, we zitten samen met de formulieren van Pluspunt. Die ja. zitten ook in de bibliotheek. En zij helpen echt met het invullen van formulieren of met uh, kwijtschelding aanvragen, belastingaangifte, dat soort dingen. Echt het invullen. En, en wij helpen met de digitale toegang. Dus inderdaad de DigiD aanvragen ook, uh, activeren. Huh. Uh, maar ook met dingen als uh, mijn smartphone zit vol, dus uh, het werkt allemaal niet meer goed. Hoe moet ik dat oplossen? Echt Eigenlijk, ik zie ook ja, echt alle vragen voorbij was. komen. Bibliotheek ja. is eigenlijk de enige partij die dit soort dingen doet. Hè? Nou, pluspunten heb ja, hier ook ja, nog. Ja, ja. Ja, we hebben goede samen met Pluspunt. Ook met senior web in uh, Zandvoort. Okay. Ja. En, uh, maar de, ja, de Biep is gewoon een laagdrempelige plek... waar mensen gewoon binnen kunnen uh -huh. lopen. En, uh, en niet alleen uh, ouderen, maar ook uh, echt belangrijk om te melden... dat ja, het is ook voor, voor jongere mensen die tegen problemen aanlopen. Ook bijvoorbeeld solliciteren moet je alles digitaal doen tegenwoordig. in cv ja. en nou, we kunnen overal mee helpen. Ja. Maar de tijd dat uh, bibliotheek alleen was voor het uitlenen van boeken die is een beetje voorbij. Ja, bij, hè? dat ja. klopt inderdaad. Ja. Is dat wel de, de hoofdmoot ja. waarschijnlijk, of niet? Ja, ja. precies. Ja, mensen komen natuurlijk toch ook voor lezen, Maar we hebben inmiddels een veel bredere taak. Dus echt uh, maatschappelijke taak op het gebied inderdaad van digitale inclusie. Maar natuurlijk ook uh, taal. Dus ja. uh, ook in Zandvoort is er, Taalcursussen er bijvoorbeeld... Taalcursussen worden er gereden. ook de taalsoos. Dat is... Uh, um, uh, op school hier, hier in de buurt. Mm -hmm. Daar iedere maandagochtend gaan ouders samen met elkaar praten. over bijvoorbeeld een nieuwsbrief of over dat soort dingen om in Nederlands te oefenen. Ja, dat zijn ook dingen die de bibliotheek inderdaad doet. En, uh, en hier in Zandvoort op digitaal gebied hebben we dan een spreker op maandagochtend. maar ook een heel cursusaanbod. Mm -hmm. Dus uh, het begint aanstaande dinsdag nieuwe cursussen, klik en tik. En dat is een cursus van zeven lessen voor digitale basisvaardigheden. Uh, er, kan, er kunnen ook nog nieuwe mensen meedoen als ze dat willen. En dat gaat echt over de smartphone, de tablet, de iPad en internet, de laptop. Dus maar kunnen ze dan rond uh, hier langskomen? Ja, ze kunnen zich aanmelden, aanmelden. Via de website, neem ik aan? Via de website. Of via... Hè, in Klopt, inderdaad. En ook via 023 511 5348. 511 dan Oké, okay, ja. ja. En dan, ja. uh, dan kunnen ze zich aanmelden voor uh -huh. dinsdagmiddag. En, uh, nou, en het is een hele brede cursus waarbij we het bijvoorbeeld ook hebben over online veiligheid. Uh -huh. Dus hoe herken je fraude. Ook een heel belangrijk onderwerp. Zeker voor uh, ouderen hebben we daar natuurlijk ook veel mee te maken. Ja. En ik zeg altijd, als je het maar herkent, dan uh -huh. hoef je er niet, geen last nee. van te hebben. Wordt er, veel gebruik. Wordt er wordt er veel gebruik van gemaakt trouwens. Van, nou ja, van die of cursussen. Aanbod. Ja, dan. zeker. Ja. Ja? Nou ja, we doen het een aantal keer doe ik het per jaar. En mm -hmm. het zit eigenlijk altijd wel gewoon vol. En, uh, en, voor, en dinsdag kunnen nog we wel een paar mensen bij. Ja. En, en we herhalen dat in de loop van het uh, jaar. En ik zie ook echt dat na zeven lessen... wat we echt proberen te creëren... is dat mensen er vertrouwen in krijgen. Ja. Ja. Dus dat ze beter zelf begrijpen hoe het werkt. En, en zich dan ook minder angstig hoeven te voelen... om die telefoon te gebruiken. Ja. Of inderdaad die DigiD. Ja. Is dat wat? vaak de, de, de, de, de grootste drempel, de angst? Ja, de angst om iets verkeerd te doen. Uh, dat je of, alles kwijt bent. Dat behoorlijk. je alles kwijt bent inderdaad. Ja, ja precies. Nou ja, dat, we, uh, en waar we natuurlijk allemaal tegenaan lopen. Je hebt overal heb je een, wachtwoord, of een account voor nodig. En wachtwoorden. Nou een wachtwoord vergeten. Dan moet je ja. een linkje krijgen. Uh, als je dat heel vaak doet. Dan is, het, uh, dan, dan is het heel eenvoudig. Maar als je dan ergens tegenaan loopt. Het werkt niet helemaal mee. Hoe los je dat dan op? Nou we proberen het echt uit te leggen. Hoe werken die systemen. Zodat mensen zich daar wat vertrouwder mee voelen. En ook ja. veiliger. Ja. En het... dat, dat, dat, dat werkt uh, uh, voor mensen met een iPhone, zowel ja. als mensen met een Android. Ja, zeker. Ja, ja. alle systemen, de dus tablet en de iPad, maar ook de smart of de Android en de iPhone. We behandelen eigenlijk alles en ook de laptop. Nou, ik heb net een nieuwe telefoon besteld. Die komt vandaag aan, als dus je is. dat? Oh ja. En ik zie er enorm tegenop. op. Ja, ja dat is ook altijd maar, wel een beetje. Maar wat heb jij dan? Ik heb een, uh, een Android, een Samsung. Een Android. Ja, dat is jammer. Maar uh, uh, hoezo? <laughs> nou, ja, ja, ik ben dus sowieso wel een beetje. Nou, maar ik ben sowieso wel een Samsung Samsung nou, ik fan. Ik zeg altijd tegen mensen in de cursus: het maakt niet uit wat je nah, hebt. Dus allebei... Ze kunnen ja, het kunnen allebei alles. Ja, het is net waar je aan gewend bent. Ja. Ja, maar nu, nu schijnt er een, een, een app te zijn. Waar, waar, waar, waarmee je de, alle gegevens van je telefoon. Ja. Zo kunt overzetten Zeker. op de andere. Ja. ja, dat kan niet met jouw uh, dure ding, maar. wel. dat weet ik wel. <laughs> ik kan met allebei inderdaad. Met N ja. N -N ja, he, cool. ja. ja, maar het is wel gewoon altijd een klusje, want ja. je moet overal weer inloggen. En, ja, daarom. Ja. Ja. Geef, geef jij die cursussen zelf uh, trouwens? Ja, ik of die? geef ze zelf uh, met een vrijwilliger en, uh, en naast de cursus klik en tik, dat is die uh -huh. digitale basisvaardigheden... doen we ook nog later in het jaar Digi Sterker. En dat zijn vier lessen, en dat is echt gericht op de digitale overheid, maar ook de digitale toegang tot zorg. Want je hebt tegenwoordig patiënten. Ja. portalen van het ziekenhuis mm -hmm. en de huisartsenzorg. Patiëntendossiers, uh, bij de apotheek en zo. Precies, en uh, je ja. ja. ja. uh, hebt eigenlijk toegang tot je hele medische uh -huh. dossier. Ja. Maar hoe, uh, hoe werkt dat? Hoe ga je ermee om? En hoe log je in? En, uh, dus dat doen we ook in ja. vier lessen. Maar, waar haal jij je kennis vandaan? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, <laughs> nou, ik, ik kom uit de journalistiek en... en ik ik ben zelf ook gewoon handig, denk ik erin. En, uh, en ik vind het ook gewoon echt heel leuk. Ja, en wat ik ja. vooral echt heel leuk vind om mensen te helpen. Uh, en dat je echt ziet dat ze, dat ze er meer vertrouwen in krijgen. Ja. En, want als je ja, de, de wereld digitaliseert gewoon. Ja. En, er, uh, en als je daar vertrouwen in hebt, dan kan je ook makkelijker meedoen. En dan kan mm -hmm. je echt. Het, dan heb je meer het gevoel dat je mee kan doen en kan participeren. Ja. En, nou dat, dat vind ik gewoon echt heel belangrijk. Ja, wat, zijn, wat zijn nou de, de, de, de, de grootste problemen waar je tegen loopt? Is dat mensen die uh, bijvoorbeeld gehackt zijn? Of, uh, ja, dat uh, komen we het zeker tegen. En, uh, gehackt inderdaad, wat we heel veel zien ook telefoonvol. Ja. Nou, dat is ook best wel een klusje. Uh, maar de, daar kunnen mensen echt mee langskomen. Ja. Kunnen we ze adviseren. Maar ook mensen inderdaad die gehackt zijn. Uh, dus die op een, uh, een berichtje krijgen en dan toch op het linkje klikken inderdaad. Dus wij zeggen altijd pas op. Een link is link. Dus kijk dan eerst goed waar de afzender vandaan komt ja. voordat je erop klikt. Ja. En beter om niets te doen bij uh, fraude krijg je altijd een de berichten hebben altijd geven altijd een gevoel van urgentie mm -hmm. van je moet snel iets doen wij zeggen altijd uh, niks heeft echt haast dus neem gewoon de tijd om er eens naar te kijken of ja. kom even langs bel de bank uh, ja. maar ja dus pas op met op linkjes klikken inderdaad dus dat zijn dingen die we tegenkomen mm -hmm. en uh, nou we nemen de tijd om mensen te helpen en ik, ik zie soms ook ja mensen krijgen soms best echt veel stress ervan of ja. hebben daar angst ja. voor nou dan komen ze langs ook een heel aantal keer soms en uh, als je het dan beter begrijpt. Ja tuurlijk, dan, tuurlijk. Ja. Ja. En is is de kennis of de, de, de, de herkenbaarheid van de bibliotheek dat jullie dit doen, is dat, is dat uh, genoeg? Of merk je dat mensen daar toch uh, dat ze het niet weten? En dat ze het, ja, uh... nou, ik, ik, ik heb het idee dat mensen ons steeds beter weten te vinden. Als ja. een plek voor dit soort hulp ook. Dus dat is echt heel fijn. En, en ik hoop dat we nog veel meer mensen kunnen helpen. Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen dat er nog veel meer mensen zijn met vragen. En uh, ja, wij zijn er gewoon voor om iedereen te helpen. Het is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de oké okay. en, uh, en iedereen is echt van harte welkom om langs te komen. Goed hoor. Ja. ja, dus. Uh, ja. Ja. Dat is wel goed. Ja, zeker. En uh, Nederlands leren zie ik hier ook staan. Dat, ja. dat, ja, dat, dat, dat is duidelijk voor uh, buitenlandse mensen. Ja. Oekraïners bijvoorbeeld die hier komen. Ja, precies. En graag Nederlands willen leren. Ja, bijvoorbeeld in, in uh, mei zijn uh, bijvoorbeeld de taalwandelingen. Uh, daar kunnen mensen zich ook voor aanmelden. En dat, dan ga je, dat zijn wandelingen met een vrijwilliger. En ook een samenwerking met Team Sportservice. Mm -hmm. Die doet er ook aan mee. Dus dat is ook een stukje bewegen. Nou, dat is ook een hele laagdrempelige leuke manier om Nederlands te leren. Ja, leuk, en goed, ik hoor. denk ook dat dat is ook wat we... Van vanuit de BIEP proberen om echt die samenwerking met de andere partners uh, te vinden. Ze hebben bijvoorbeeld op 23 april, ook leuk om te melden... is er een bijeenkomst in Huis in de Duinen ja. over online uh, fraude. Dus fraude herkennen in samenwerking met de gemeente Zandvoort... Okay. en de politie en de bibliotheek en Pluspunt. En uh, nou, we hebben dat onlangs hier ook gedaan. En daar kwamen heel veel mensen op af. En hmm. dat was echt... Uh, ja. Echt heel uh, informatief. Het is uit, ja. en, uh, de bibliotheek is er uh, meer dan alleen maar een boek. Zeker. Luisterboeken. Hoe gaat het daarmee? Nou, die, die zijn ook uh, die, best wel populair. Echt De zomerperiode komt het eruit. Maar hoe werkt dat? De, dan uh, kan je, nou, als je lid bent van de Biep, dan uh, kan je dus uh, via de online bibliotheek, het gaat wel via onze site, maar dan ja. kom je op de site van de online bibliotheek. En daar is een heel groot aanbod met luisterboeken en ook okay. e-boeken. En die kan je op je e-reader downloaden of uh, gewoon op je telefoon of je tablet natuurlijk. Waanzinnig. Ja, en ja. Ja, dan heb je ook, kan je gebruik maken van een heel groot aanbod. Ik luister zelf ook vaak bijvoorbeeld op de fiets. Ja. Of, uh, ja. Goed hoor. Ja. Goed hoor, zeker ja. ja. Absoluut. Nou, goed, het gaat goed met de bibliotheek, geloof ik. Hè? Want uh, komen er komen steeds meer mensen die een lidmaatschap nemen van de bibliotheek. Uh, of... Ja, dat weet ik niet helemaal zeker, maar in ieder geval heb ik wel de indruk dat er weer meer gelezen wordt ja, en dat ja, we ook ja. omdat we je ja, mensen de bib beter weten te vinden, ja, en dan kom je natuurlijk ook, dan pak je ook weer sneller een boek mee. Maar praat je dan gewoon echt over boeken en niet over digitale? Boeken ook, nou eigenlijk voor alles. Als mensen binnenkomen, dat, dat moedigt, of nodigt ook weer uit om ja. te gaan lezen ja, natuurlijk. Ja, goed, en ik zo. zie het ook bij de jongere generatie dat ja, die krijgen ook weer meer interesse in dingen buiten die uh, telefoon. Ja en uh, nou Misschien ook inderdaad wel goed om te melden dat we er echt voor alle doelgroepen zijn op digitaal uh -huh. gebied. Want ook jongeren, als ze 18 worden, moeten ze hun eigen zaken regelen. Dan heb je ook een DigiD nodig, ja. moet je zorgverzekering regelen. En ook voor uh, die jongeren, die kunnen ook uh, langskomen of bellen om... Uh, om daar heel bij te krijgen. Ja, goed hoor. Ja. Nou hartstikke goed. Ik klaartje. Ik uh, mag jou hartelijk danken. Voor je tijd. En, uh, Graag gedaan. Ik wens je uh, een geweldig paasweekend. Nou, ga, je ga je nog eieren zoeken of niet? Ja zeker. Dat gaat ik ja? hele de, oh. de familie. Absoluut. Ja, ja. Jij ook Germ. Ja zeker. Ik ben, mijn, uh, mijn kleinkinderen komen langs. Oh leuk. En dan oh, dan uh, moet je er wel een paar ja, verstoppen. Waar moet je een, een paar. Ze dan? Ach, ja dat weet ik nog dan niet. Dan. Ja ik denk het. Het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. Ja ze zijn nog niet zo groot. Dus wat dat betreft. Het moet niet te moeilijk verstoppen. Maar achter de tv, weet je wel, dus er is ja. er ja. zo'n ja. zo, ja. leuk, leuk, zo leuke ding. Ja, en die hangt aan hè? de muur. <laughs> uh, Oké, okay, we gaan uh, uh, muziek draaien en dan kijken we even hoe we dat uh, gaan uh, uh, afsluiten. Dankjewel, Klaartje, ja, nogmaals. Okay. En een fijne dag. Ja. En een fijne okay, dag. Ja, een mooi weekend. Hetzelfde. Ik I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but oh, now these days, these days are gone, and I'm gone. not so self-assure selfish. Now, now I find I've changed my mind. I'm open. I'm not so self-assured Now I've changed my mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down I do appreciate you being around Help me get my feet back Oké, okay, nou ja, eindelijk een bekend nummer, hè. Dat zijn de Beatles. Ja, dat is ook van uh, een hele tijd geleden. We komen nog even terug op die brand bij Canome uh, de afgelopen uh, zondag. Uh, want um, uh, ja, de, de, de, de ja, we hebben aan we hebben de telefoon. Jullie waren het spinnen. Ja, Marcel Verre, Marcel, hij. Goedemorgen, Ger. Goedemorgen. Uh, ja, uh, Ken dus dat ligt natuurlijk heel veel geschiedenis voor jou bij de, bij de sportschool. Want jij hebt er natuurlijk uh, jarenlang gewerkt. Uh, hoe kijk je er tegenaan dat het, dat het opeens ja, toch een uh, soort van... Uh, brand geweest is, ja. Brand geweest. en uh, <laughs> Ja, dat het verbrand is. De, de, de, de, de historie. Ja, Ger, weet je, het is natuurlijk vreselijk. Wij hebben natuurlijk... Uh eigenlijk al een klein beetje eerder afscheid genomen van uh, van ik heb een nieuwe dat bij moet gestopt zijn en uh, het, ja het moest sowieso tegen de vakten dus zouden sowieso afbreken want ja het, het is gewoon verkocht en er komen gewoon vijf huizen te staan maar ja de geschiedenis is natuurlijk wel weet je de reden die blijven dat is wel heel fijn dat is waar en uh, en de foto's hebben we ook nog ja, heel <laughs> nee, maar heel veel mensen die uh, nu uh, die, die, die, uh, toen bij KNMU uh, uh, hebben gesport, die zijn, die zijn nu in Zandvoort Noord bezig, hè? Ja, dus en jij bent dus, dus, jij, dus, dus, <coughs> uh, <j> <laughs> jij bent daar, uh, jij bent daar ook weer uh, werkzaam? Ja, ik zit daar alweer uh, bijna 2,5 jaar. En uh, ja, het is gewoon heel fijn om al een heel weer terug te zien. Nou, dat ja. geeft wel aan dat het, uh, ja, dat het vertrouwen nog nog steeds is. Okay. Goed hoor. Nou, uh, hartstikke bedankt uh, Marcel voor je reactie even. En, uh, kijk, uh, uh, ja. we komen elkaar weer tegen. Ja, absoluut. Dankjewel. Tot. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.